Om ons te verbinden met het licht buiten ons, met het licht dat we zelf zijn, en zet je voeten naast elkaar op de grond, of als je licht verbindt, je met de aarde. Weet dat je verbinding hebt met de aarde. Vol door je voeten, door je lichaam, de verbinding. Adem rustig in. En houd de adem even vast. En verbind je met het licht van de zon. De zon die altijd schijnt, Breng dat licht in een uitademing naar je zonnevlecht. Zie het voor je ogen, verbind je daarmee of steek een kaars aan en adem dat licht in en zie het als het ware aan de binnenkant van je ogen. Houd dat even vast. En breng het rustig op een uitademing naar je zonnevlecht. Als je zo de verbinding hebt gemaakt, gaat je zonnevlecht vanzelf open. Nou, je kunt je ogen dicht doen als je dat wilt. Het hoeft niet, maar je kunt je wel beter concentreren. Dus adem nog een keer in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Als je door moeilijkheden of, of sterke ervaringen of gebeurtenissen die je diep geraakt hebben, even niet in slaap kunt vatten, dat je niet in slaap kunt vallen, dan kun je rustig inademen. Hou die adem even vast. En breng het ook weer rustig naar je navelchakra, naar je zonnevlecht. Ja, en dan was het weer tijd. Is het weer tijd om, een, tijd om een nieuwe lezing te maken? En ik zit toch werkelijk even met het opnamegeluid in mijn maag. Mijn stem is wel heel duidelijk, ik kan duidelijk spreken, neem ik aan, maar toch als ik een lezing voor Indigo Soul Station doe, of een lezing bij mij thuis, dan gaat mijn stem iets naar beneden. En, <coughs> ja, het is niet anders. Ik probeer het wel eens anders te doen, en dat heb ik ook wel in eerdere lezingen eh, verteld, maar dan moet ik er te veel bij denken om, om die woorden uit te spreken. Dan is dat toch anders. Terwijl als ik gewoon het ja, laat zakken, zeg maar, dan, eh, dan gaat het als vanzelf. Dus ja, ik zit even een klein beetje met het opnamegeluid, zat ik in mijn maag. Maar alles had ik al geprobeerd en gedaan. en Het geluid van de opname bleef alsmaar zwakjes. En ik dacht, nou, misschien wil het universum het wel op deze wijze... Het is niet hard, luid uitgesproken, het is niet druk, niet dwingend, maar zacht. Misschien te zacht voor sommigen, maar zacht in ieder geval. En het maakt dat mensen wellicht hun koptelefoon moeten opzetten, tenminste als ze mijn lezingen willen beluisteren. En wellicht zal die tekst dan dieper in het gevoel komen. En ik dacht, zou dat soms de bedoeling zijn? Toch accepteer ik het. Het gaat zoals het moet gaan, blijkbaar. Ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mijn best gedaan. En ik kom er niet uit. En dat heeft dan weer als voordeel, dat je ook, ook dit aspect van de computer weer beter gaat begrijpen. En vele geven mij goede raad. En ja, ik volg het allemaal op. Maar het helpt allemaal niets. En voor mijn gevoel ligt het aan de streamer. Maar ja, dan komt mijn dochter en ziet in één oogopslag dat ik de opnameknop niet heb aangevinkt. En daardoor staat de, telefoon, nee, de microfoon helemaal op zacht. Erg, hè? Ja, zo, zo is het. Het is ook wat. Zo eenvoudig dus. Net als het leven. Eén gedachte. Eén gedachte verwijderd van de werkelijke waarheid. Enfin, het zal dus van nu af aan wat duidelijker zijn. Maar ja goed, ook duidelijkheid is een goed iets. Dan gaat het niet met alles zo. Denken we niet dat alles heel ingewikkeld is en blijkt niet alles heel eenvoudig te zijn. En zo gaan mijn gedachten uit naar afgelopen donderdagavond. We hadden het genoeg uitgenodigd te worden en mochten aanwezig zijn en waren aanwezig bij de gelegenheid waarop de Martin Luther King Award werd uitgereikt aan burgemeester Cohen van Amsterdam. Mijn gedachten gaan dus uit naar die bijzondere donderdagavond van de afgelopen week. En er komt iemand naar onze tafel toe. En we worden voorgesteld aan de neef van Martin Luther King. Hij is de afgevaardigde van de Martin Luther King Foundation. Natuurlijk is het zoals het is. Ieder mens is in principe gelijk. Niets is vanzelfsprekend. Maar het is toch meer dan een gedachte waard. Een warm mens. Een warm handdruk. Een warme familie. Mijn <coughs> nee, mensen zijn werkelijk één of twee handshakes away van mensen die de geschiedenis een wending hebben gegeven. Het gebeurde allemaal zo. Een... Behoorlijk aantal jaren geleden. En vanaf dat moment, wat het kon ook niet anders. Is de wereld anders gaan denken. Anders gaan elkaar anders gaan bezien. bezien. En, dan, en toen pakte ik het boek van waar, waar 83 uitspraken staan. Van Loutse. En sla toch helemaal... Toevallig, toevallig, toeval bestaat niet. Het valt je toe op het juiste moment. Die bladzij open, die daar toch werkelijk bij hoort. Natuurlijk weten we dat toeval niet bestaat. Maar als het, van, maar als het vanzelfsprekend is dat de juiste bladzijde open gaat, aanvaarden we het. Met het juiste vers. En graag citeer ik weer Lautze. En hier worden de volgende woorden gebruikt. Nou, ik zeg nog eventjes tussendoor. Ontwikkelde personen uh, wordt, uh, wordt gebruikt. Ontwikkelde personen met een hoofdletter. En ontwikkelde personen dus. Dat niet anders betekent dan de mens die is. Met andere woorden, de mens met het Christusbewustzijn, die het Christusbewustzijn in zich weet, in zich heeft. En ik citeer. De weg van de natuur. Zij die moedig zijn in durven zullen sterven. Zij die moedig zijn in... Niet durven, zullen overleven. Van deze beide kan elk baten of schaden. De natuur bepaalt wat slecht is, maar wie kan weten waarom. Zelfs ontwikkelde personen beschouwen dit als moeilijk. Het touw in de natuur wetijvert niet. En eigenlijk moet ik zeggen, de touw in de natuur wedijvert niet. Maar overwint bekwaam. Spreekt niet, maar antwoordt bekwaam. Gebiedt niet en trekt toch aan. Haast zich niet, maar maakt bekwaam. Plannen. Het netwerk van de natuur is zo onmetelijk, is onmetelijk, zijn mazen zijn groot, toch dringt niets erdoor. Einde citaat. Om in totale harmonie te komen met alles om ons heen, dus ook met de natuur, zal de weg van de minste weerstand gevolgd dienen te worden, net als het water zich van boven naar beneden laat stromen en altijd de eenvoudigste weg zal volgen en nooit bergopwaarts zal gaan. Zo zal de mens, die werkelijk diep van binnen het absolute zekere weten in zich heeft, de weg van de minste weerstand volgen. Voor de buitenstaander lijkt dit het moeilijkste dat er is. De weg van de minste weerstand is immers voor de buitenstaander de gevaarlijkste weg. Ze vinden dat die mensen zich wellicht beter koest zouden kunnen houden. Want dan loopt hij niet het risico aangevallen te worden, doodgeschoten te worden. Dan, wordt, wordt, dan loopt hij niet het risico voor gek versleten te worden of bespot te worden. Zo denken de mensen. Maar het is voor de mens die is. De enige weg. En wel de gemakkelijkste weg. De gemakkelijkste. Want pas na gebeurtenissen te hebben opgedaan, na de gebeurtenissen te hebben verwerkt en losgelaten, is het de gemakkelijkste weg. Want hij zal nooit meer de moeilijkste weg zet, kiezen. De weg van het zich afzetten tegen een ander mens. Want hij weet dat hij door, daardoor weer in zijn eigen hand terecht zal komen. Maar hij zal... Zijn eigen weg kiezen, hoe die ook zal zijn. En er is de totale vrijheid om ook deze weg te kiezen. Immers, zij die moedig zijn, in niet durven, zullen overleven. Maar zij die moedig zijn, in durven, zullen sterven. Maar sterven bestaat niet. Dus de gemakkelijkste weg, dan pas de gemakkelijkste weg, de weg die vanuit de bron, vanuit de ziel leidt naar wat werkelijk belangrijk is om het leven te leven zoals die mens zich dat had voorgesteld voordat hij naar deze aarde kwam. Want hij zal nooit meer voor het andere kiezen, voor het kiezen vanuit het ego. Hij zal altijd kiezen en leven vanuit de ziel, vanuit de bron, zodat hij, zodat hij in zijn eigen hemel leeft. Wat er ook gebeurt, hij zal het accepteren. Maar hij zal nooit aan zichzelf voorbij gaan. Hij zal nooit zichzelf verloochenen. Hij zal niet vanuit het ego leven, want hij weet dat hij zo zijn doel voorbij zal laten gaan. Ook al zal het gebeuren, dus als die mens vanuit zijn ziel leeft, ook al zal het gebeuren dat hij in sommige gevallen doodgeschoten zou worden. Maar die mens die is, weet dat dood niet bestaat en dat het leven eenvoudig doorgaat. En juist daarom, al deze zaken bemediteerd hebben gedurende het leven, weet deze mens die is dat het voor zichzelf en het karma dat hij gekozen heeft de enige weg is. De juiste weg. En de weg die voor hem het eenvoudigst is. Want hij kan immers niet anders. Die mens die is is in harmonie met het al en weet dat wat er ook gebeurt, het op de juiste tijd en op de juiste plaats gebeurt. Er is geen angst, slechts een diep gevoel in het goddelijke binnenin hem. En een één gevoel met allen, met alle mensen. Alles is duidelijk. En alles zal gebeuren zoals het gebeuren zal. Juist om door de schok van de gebeurtenis een lading mee te geven die nog vele decennia zal doorklinken. En het leven in dat land voor altijd zal veranderen. Het leven, de wijze van denken, de rassenscheidingen. Het leven, de natuur, de goedheid in mensen, is intelligent en machtig. Plan, de opdracht zal zonder moeite worden gerealiseerd en zal geheel precies en accuraat reageren op de uitersten die het evenwicht verstoren. Dus met andere woorden, het is... Vol pracht. Juist in deze tijd zijn wij ons zo duidelijk bewust van de werking van onze ziel. De ziel die leeftijdloos is. De ziel die geen huidskleur kent. De ziel die geen onderscheid maakt in geslacht, man-vrouw of andere vormen. En vooral in deze tijd maken wij gebruik van de computer... En zie, deze gedachte reikt steeds verder en verder. En steeds meer mensen weten zich één met deze gedachte. Leeftijd bestaat niet. Huidskleur bestaat niet. En vormen van geslacht bestaan niet. Het gaat slechts om de ziel. In het voelen. Alleen het ego heeft onderscheid gemaakt. Martin Luther King. Ik kan me hem nog heel goed herinneren. Ik ben van de tijd dat er tv-opnamen waren uit het zuiden van Noord-Amerika, van de mensen, de zwarte zoals ze werden genoemd genoemd die achterin de bus moesten plaats vernemen. En zwarte en witte mensen mochten niet bij elkaar op school. Ze mochten niet met elkaar omgaan. Maar wat ik als jong mens absoluut niet kon bevatten, is dat er geen liefde mocht zijn tussen blank. En zwart, geen huwelijken mochten zijn, tussen zwart en blank. Hadden mijn ouders mij niet geleerd, dat er geen verschil bestaat tussen de ene en de andere mens? Dat er hooguit verschillende in opvattingen waren? Dat wij, in feite, dat wij altijd allen gelijk waren. Dat er geen verschil tussen ons bestond, tussen ons mensen. Toch zouden uitgerekend mijn ouders het zwaar te verduren krijgen. Hun vriendenkring zou het hen niet gemakkelijk maken. waren al deze vrienden, kennissen, deze mensen wel gewend aan de bijzondere mensen die bij mijn ouders thuis kwamen, de bijzondere mensen uit Afrika. Vreemd was het voor hen, voor al die vrienden, te zien dat juist ik van een donkere man zou gaan houden. Er werden de meest eigenaardige Opvattingen aan mijn ouders doorgegeven, die in verbijstering luisterden. Vertel, zei mijn vader: wat is het dat je met iemand van een andere hartskleur, met een andere hartskleur wilt gaan? Mijn antwoord was eenvoudig. Ik zei: Ik hou van hem. Dit is liefde. En is het niet zo dat houden van geen huidskleur kent, geen leeftijd, geen gender? Mijn ouders begrepen en moesten zich, laat ik zeggen, gewonnen laten. <coughs> Het speelde zich af in de tijd van Martin Luther King, in de tijd dat prinses Irene ook haar eigen keuze maakte. De liefde met een hoofdletter maakt een mens sterk. Hoe moet dat nu, vroegen mijn ouder zich bezorgd af, hoe moet dat nu als jullie gaan reizen? Als jullie kinderen krijgen. Niets moet. Zeiden mijn echtgenoot en ik. We gaan gewoon. En wij zijn. Dat hoort bij ons. En daar gaat niemand. Daar gaat niemand over. Inderdaad. We hebben gereisd. En ontzettend veel ook nog. Met de kinderen. En de gedachte. Kwam in mij op. Dat juist wij. Doordat vele reizen zoveel anderen tot voorbeeld waren. Kijk, je zag ze kijken. Normale mensen, die van elkaar houden. De een met rood haar en de ander met zwart haar. En hoe onwaarschijnlijk het ook mag zijn, de twee blonde kinderen. <coughs> Overigens, mijn echtgenoot kwam oorspronkelijk uit Nederlands-Indië, en ook weer een mix van zijn ouders. Nu, in deze tijd, klinkt dat praten over verschillende kleuren, allemaal overdreven. Waar heb je het over? Zou je kunnen zeggen. En dan heb je nog gelijk ook, maar vele jaren geleden was dat helemaal niet zo. Toch, moet ik zeggen hebben wij nooit, nooit iets van enige discriminatie gemerkt. Mensen zijn altijd warm naar ons geweest. Altijd goed, waar we ook waren op deze wereld. Overal. Dus geen discriminatie, in tegendeel. Juist doordat wij waren en zijn, Zoals wij waren en zijn en altijd zijn zullen en daar ook middenin stonden en staan, hebben wij nooit iets van enige discriminatie gemerkt. Alles, alles heeft met de eigen houding te maken. Of je nou zo uitziet of zo uitziet, of je het één doet of bent of belangrijk bent of vindt, er zijn altijd mensen die daar weer tegen zijn, die weer wilden dat, dat jij moet veranderen, omdat zij dat willen, nou, willen, het zij zo. Je kunt nu eenmaal niet alle mensen tot dienst zijn. Je kunt niet iedereen tevreden stellen, alleen maar jezelf. Hoeveel mensen hebben hier niet last van? Die dus helemaal niets met een huidskleur te maken hebben. Maar die de onzekerheid in zichzelf voelen. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. Maar altijd had ik het, had ik het sterke gevoel dat ze een, ja, een, wat zal ik zeggen, een wegbreider waren voor, voor anderen. En dat zou wel eens degelijk het geval kunnen zijn geweest. En daar gaat niemand over. Dat is iets van jezelf. Of je nu wit of bruin of zwart of rood bent. En oké, okay, voor mijn part ook nog geel, want dat kan ook nog. Het maakt niet uit. Wij trouwden. En dat was werkelijk in die tijd een bezinswaardigheid. Iedereen kwam. En in de Bijbel die ik, die wij met ons huurlijk kregen, was voorin geschreven, als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? zo sterk heb ik, heb ik dat altijd in mijn hele leven gevoeld. Mocht je geïnteresseerd zijn, deze woorden zijn te lezen in de Bijbel bij Romeinen 8 vers 31. Als deze kleine tekst, deze paar woorden diep in je hart gegrift staan, wat kan je nog gebeuren? Als je zeker weet dat jouw gevoel één is met de God in jouzelf. dan ben je in staat om alle obstakels in je leven te overkomen. Overigens, obstakels die André. Heel graag op je weg wensen neer te leggen in hun onwetendheid. Als je in je gevoel absoluut zeker weet één te zijn met je eigen God, met het licht in jou, dan ben je je eigen schepper. Je bent een stukje God. En dat is wat in je zit. Jij maakt daar deel van uit. Zouden andere mensen die de negativiteit van tijd tot tijd aanhangen en jou onderuit wensen te halen, belangrijker zijn dan de God, het licht? In jouzelf? Ook al doen ze dat niet expres, maar wensen ze dat jij net als zij zijn. Als je hier rustig over nadenkt, weet dan. Dat je dan op dat moment, als je erover nagedacht hebt, klaar bent om verder te denken. Om je niet meer gek te laten maken door wat dan ook. Natuurlijk weet je dit allemaal al, maar je weet ook dat je je toch van tijd tot tijd naar beneden laat halen door allerlei onduidelijke gedachten en gedragingen van anderen. Maar die gedragingen en die gedachten van anderen geven je wel de kans om je bij jezelf te laten blijven en in je eigen goddelijke gevoel te laten komen. Als je er op de juiste wijze over nadenkt. In jezelf. Dus geef ze die kans niet. Het gaat om jou. Laat los die ander. Om jouw licht. Dat wat jij was, bent en altijd zijn zult. De enige voorwaarde is. En daar sta je totaal vrij in. Stap uit je ego. En volg je eigen zelf. En doe niet als al die anderen die hun ego volgen. En daar, daardoor jou willen laten denken en doen. In hun illusies. Laat los dat krampachtige. En volg jezelf, volg je egoloze zelf, loos je ego en kom terug naar wie jij was, bent en altijd zijn zult. Met meer wijsheid, met meer mededogen voor anderen maar zeker voor jezelf. Weet dan, dat je één bent, met de God in jou, met het licht in jou. Dan is er niets dat je kan stoppen. Jij bepaalt. Geen negativiteit kan je uit je evenwicht halen. Jij hebt jezelf overgegeven aan je werkelijke zelf. Je hebt de sprong gewaagd om je werkelijke zelf te zijn. Dan ben je in staat om letterlijk bergen te verzetten. In moeilijkheden, maar ook letterlijk. Alles is mogelijk. Weet dat zeker. Dan komen ook de juiste mensen op je pad. Want het universum is al bezig met jouw toekomst. Achter de schermen, ja, dat zou je kunnen zeggen. Alles wordt al voor je geregeld. Je hoeft niets meer te regelen. Jouw hersenen, jouw denken dat nog uit het ego komt, hoeft niets meer te regelen. Het vertrouwen, slechts het vertrouwen. Je eigen zelf en je goddelijke zelf. Maakt jouw toekomst. Je hoeft je niet druk te maken of je de juiste personen zult tegenkomen. Je zult ze tegenkomen, de juiste mensen die bij jou horen. op het juiste moment, op de juiste plaats. Je hoeft je er nooit druk over te maken, alleen maar vertrouwen te hebben, het zekere weten. Je zult als vanzelf naar de juiste plaats gaan. Je wordt er als het ware heen gestuurd. Je krijgt de juiste uitnodiging. Je hebt precies op dat moment de behoefte om naar die plaats te gaan. Daar te gaan zitten. Of daar te gaan staan. In feite hoef je daar niet eens over na te denken vanuit je ego. Dus je druk te maken of je de uitnodiging wel krijgt, of je belangrijk genoeg bent, of ze jou niet zullen overslaan... Um, of je druk te maken dat je dat toch zo nodig hebt voor je carrière. En dat je juist die man of die vrouw te pakken moet krijgen. Want die heeft zo'n klinkende naam en daar kun je misschien wat mee. en Die kun je voor je karretje laten spannen. En al deze gedachten die uit het ego komen, die je eigenlijk nergens brengen, maar die op... Een andere kracht drijven en waar je wel eens ergens kunt komen, maar uiteindelijk nergens. Laat los die dingen. En laat los en kom terug uit je eigen ego. Laat dat los. En kijk wat er gebeurt. Kijk of je vertrouwen in jezelf hebt. Ja, en als het tegenvalt, hoor ik dan. Ja, wat had je dan gedacht van jezelf? Had je je hoger gevoeld dan anderen? Of meer? Of belangrijker? Had je gedacht dat jouw werk, jouw baan belangrijker was? En dat je boven iedereen stond? Weet dan. Dat je eerst... Van je hoge toeren afdient te komen. Alvorens je je wensen vanuit je gevoel kunt materialiseren. Maar ook die wensen die vanuit die illusie komen, zullen waar worden. Maar er zit niet het licht, het prettige, het, het lichte in. Want wat je uitstraalt, trek je aan. Want ook die illusie maak je zelf. En wat je bent, trek je ook weer aan. Zo ontzettend eenvoudig is alles ook. Dus laat los dat ego en kom terug naar wie je werkelijk bent. Je kunt niets met dat ego. Echt, je kunt er niets mee. Je kunt het niet eens meenemen als je overgaat. Denk daar rustig over na. Natuurlijk, je hebt gelijk, ik spreek daar vaak over. Maar denk je werkelijk dat dat niet meer nodig is? Kom terug in jezelf. Diep wellicht, heel diep wellicht in jezelf. Misschien is het zo ver weggeraakt van je eigen zelf. Hoe diep kun jij alleen weten? Was het al zo lang geleden dat je werkelijk in je eigen gedachten was? Wat moet er gebeuren om je terug te laten komen... Naar die gedachte, naar dat gevoel in jezelf. Ja, zeggen mensen, bij nood, die nood leert men bidden. Ja, zo is het ook. Dan pas. Ben je dan pas in staat? En wil je dan pas terug naar wie je werkelijk bent? Maar de gedachte... In jezelf, die rust geven. Om terug in het rustpunt in jezelf. Net als een orkaan een rustig middelpunt heeft, met eromheen een geweldige beweging. De gedachten, dus vanuit dat rustpunt, vanuit die basis, vanuit jouw bron, brengen je verder in je leven. Dat zijn de gedachten die zich samenvoegen met dat. Wat jij bent, een stukje God dus, om jouw toekomst te maken, die gedachten, nou zoals ik al eerder zei, zijn de gedachten die je de juiste mensen laat tegenkomen. Je hoeft je dus nooit zorgen te maken over je toekomst. Trouwens, over niets. Die gedachten dus die uit jouw innerlijk komen... zullen je verder brengen op jouw weg... dan wanneer je dat op de kracht van het ego doet. De weg. De weg, jouw weg. Jouw innerlijke weg... De weg die jij op aarde wenst te maken, die je besloten had te, te, te, te bewandelen op het moment dat je besloot om naar de aarde toe te komen in een nieuw leven, in een nieuw lichaam. Jouw weg, maar dan jouw juiste weg. De weg die voor jou bestemd is en was. Die er nog steeds voor je ligt. Hij ligt daar gewoon op je te wachten. En hoe kom je daar door het ego los te laten? Dat is de wijze om op jouw weg terug te komen. Om weer te zijn wie jij bent. Wie je was, wie je bent en altijd zijn zult. Laat het ego niet jou de baas zijn. De gedachten daaruit komen uit je hersenen. Maar het is, laat me je tegelijk zeggen, dat het niet verkeerd is om vanuit je hersenen te denken, want die hersenen heb je nodig, dat denken vanuit je hersenen heb je nodig om te bedenken dat je in je gevoel, in je werkelijke zelf, Komt. Het gaat dus om de gedachten die uit jouzelf, je innerlijke zelf komen. De gedachten die, het allemaal, die je allemaal wel eens stil in jezelf naar boven hebt horen komen. Misschien als je meditatief bezig was, maar ook als je op de fiets zit en over de dingen nadenkt, in de natuur rijdt. Als je een stuk met, met groot genoegen met de auto moet rijden. Als je misschien aan het strijken bent of simpelweg als je in bed ligt en stil in jezelf voelt en nadenkt. Of gewoon mediteert. Dat zijn de momenten waarop je jezelf bent, waarop je je ego hebt losgelaten. Wellicht even hebt losgelaten. Laat je dan niet gedurende de dag gek maken door allerlei dingen die op je weg komen... En die je uit je evenwicht brengen. Jij gaat toch over jezelf en niemand anders. Dan besluit je niet meer in je ego te zitten, maar het los te laten. Je kunt er werkelijk niets mee. Ja, zeggen mensen dan, maar dan heb ik niets meer hoor. Of, of zeggen ze, maar ik ben nuchter, hoor. Ik, ja, nee, ik ben heel nuchter. Dan luister ik alleen maar. Maar juist, als ze hun ego blijven vasthouden, zijn ze niet. Niet wijs en hebben ze werkelijk niet de wijsheid in pacht en hebben ze niets. Ze zijn bang dat als ze het ego loslaat, dus dan in het diepe springen, de angst dat er niets is. Ze hebben het niet in de gaten en zullen het pas zien als ze overgaan, als ze hieraan vast blijven houden. Met andere woorden, als ze doodgaan. Nu, in dit aardse leven kan het ook begrepen worden. Als je je ego loslaat, heb je alles en ben je nuchter. Juist dan heb je vaste grond onder de voeten. Je kunt werkelijk in het diepe springen. Dan heb je vaste grond onder de voeten. Dan ben je juist nuchter. Dan ben je juist nuchter. En zul je alles ontvangen. Herinner je je eigen droom. I had a dream, zei Martin Luther King. Herinner jou, herinner jezelf, je eigen droom. Dat wat je, wilde, dat wat je wilde in het leven. Dat waarvoor jij kwam hier op aarde. In dit leven, hier op aarde. En dat kan van alles zijn. Maar herinner het jezelf. Herinner je jezelf dat het licht, het goddelijke, van jou is. Het is met jou. Je bent het. En je was het toch zomaar vergeten. Het licht wacht. Het heeft alle geduld. Totdat jij naar het licht in jezelf toekomst, toekomt. Het licht wil niet anders dan jou bijstaan en jou alles geven: alles wat je nodig hebt. Waarom toch die twijfel? licht, het goddelijke, God, is altijd, altijd aan jouw zijde. Onthoud dat. Wellicht wil je hierover nadenken, wellicht wil je hierover mediteren. Het licht is altijd aan jouw zijde. Je mag, je kunt, ik zou zelf zeggen, je moet, altijd daar gebruik van maken. Je kon dat altijd, je was het, je bent dat licht en je zult het altijd zijn. Je bent zelf het licht, een stukje God, daar bestaat geen enkele twijfel over. Herstel het gevoel dat je het licht zelf bent. Je wist het eens, maar je was het vergeten. Herinner het jezelf en laat los het ego. Het ego dat nergens toeleidt. Je bent samen in een samensmelting, wat genoemd wordt het Christusbewustzijn. Het Goddelijke, het licht in jou, wil niet anders dan een glorieuze toekomst voor jou, een toekomst die speciaal bij jou hoort. Dat Goddelijke, jouw Goddelijke, heeft een plan voor jou. Stap daarin. Je kunt het, je mag het. En sta toe te zijn wie jij werkelijk bent. Laat het nou eens rustig in jezelf bezinken en denk daar eens over na. Natuurlijk weet je het, maar voel je het ook zo? Is het werkelijk zo dat je geen ego meer hebt? Heb je werkelijk je ego losgelaten? Of stap je steeds in dezelfde val? Van het ego, door je plaats op te eisen, de eer voorrang te laten zijn in je leven, je verwachtingen, jezelf belangrijker te laten zijn dan de ander, ga je voorbij aan je eigen stem, die je waarschuwt en die je nog net kunt horen. Luister naar je eigen stem, of zoals mensen het noemen, het stemmetje in jezelf. Maar het is de stem van je gevoel, van je ziel, van het licht, van je eigen goddelijkheid. Het is één, het is dat wat je werkelijk bent, voor alle mensen, hoe ze er ook uitzien. Voor alle mensen, zonder enige uitzondering. Dat gevoel ben jij. Dat is wat jij meenam uit vorige levens, wat altijd in jou en met jou zal zijn. Laat dat gevoel werken in je leven. Al het andere is illusie. Het gaat werkelijk om jouw gevoel, jouw binnenste en focus daarop. Jouw allerbeste dagen liggen voor je. Je toekomst ligt in het licht en zal voor jou het allerbeste zijn dat je zal overkomen. Ook al zouden nog restanten van vorige levens op je pad komen. En je zult wellicht daar ook nageden over ondervinden. Maar juist doordat je je in het goddelijk gevoel één hebt gemaakt, zul je ervaren dat je opgetild wordt en dat je je moeilijkheden niet meer als moeilijkheden ervaart. Dat je het niet alleen hoeft te dragen. En dat je gedragen wordt door het goddelijke, door het licht. Concentreer je op je goddelijke zelf. En zie hoe je leven zal veranderen. Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Wat er ook gebeurt. Want het leven is eeuwig. Inderdaad. Wat er ook gebeurt. Ook al zal het leven je benomen worden. Het leven dat je hier op aarde leeft. Maar je leeft voort. Altijd. Heb geen angst. Wees wie je werkelijk bent. Dat was je, dat ben je, en dat zul je altijd zijn. Nou, lieve mensen, al mijn lezingen. Dus ook van, eh, vanaf het begin, dat is nu bijna zo anderhalf jaar, bijna twee jaar alweer bijna, zijn te beluisteren via mijn website www.ykhra.nl. En dat staat voor Yvonne Hagen naar En indien mogelijk worden je vragen en antwoorden op een van de lezingen behandeld. Soms is er geheel, soms in een andere vorm. Nou, je krijgt wel eens berichten van, maar dat doe ik meestal niet. Dus kijk maar of je lezing of je vraag in de komende weken in een lezing terechtkomt. En de lezing voor deze lezing blijft nog één week in het archief van Indigo Social Station staan. Nou, lieve mensen, hele goede avond verder. Een goede nieuwe week. En ik hoop dat je met de juiste mensen in aanraking zult komen. Juist juiste voor jezelf. Hoe dan ook. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende week. Dag.